De krochten. Een zoektocht naar de wortels van de ledenvolk. Deze week met Dick van Duin en Pim Groof. Welkom bij een nieuwe uitzending van De Krochten. En vandaag is zondag 18 juli en met, samen met gastpresentator Dick van Duin uh, zijn we met onze gast Mark Ritsema vanmiddag. Goedemiddag Mark. Hallo, maar, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag zijn we met onze microfoons uh, van De Krochten neergestreken in de, in de wijk Het Oude Noorden in Rotterdam. We zijn op bezoek bij Mark en wederom een trip langs Memory Lane vanaf begin jaren 80 en we gaan helemaal door tot heden. Mark is een geboren Amsterdammer die al vroeg in zijn jeugd verhuisde naar een plaats onder de rook van Rotterdam. Daar ligt ook de basis voor de eerste stappen in de muziek. Bekend zou je worden met zijn band uh, Spasmodiek, die ergens rond 83 startte. Ja, 81. 81. Sure, ja. En een, uh, ja, best een bekende naam werd in het clubcircuit uh, als een, uh, ja, een geweldige new wave act en met name live band. Maar naast de uh, nog immer actieve spasmodiek uh, is of was Mark ook actief geweest in uh, Cobra's, Raskolnikov, Nightporter en de Polar Twins. En waarschijnlijk zijn er nog veel meer zaken. Ja. Maar daar gaan we straks naar ja, op zoek. Ja, zeker. Mijn naam is Dick van Duin en samen met mede-presentator Pim en Mark gaan we op zoek naar zijn roots. De muzikale avonturen en ook natuurlijk op zoek naar de wortels van de Nederok. Nou, nogmaals, welkom, Mark. Hi. Wil je hier nog iets aan toevoegen? Nee, nee ik neem maar dat we. Ik neem aan dat we wel uh, uh, uh, dingen tegenkomen. En, uh, dan, uh, dit is dus globaal is het, uh, was dit heel scherp. <laughs> okay. ja. Zeker? Maar inderdaad, zoveel bands ja, zoveel verschillende. Ik heb uh, heel, soorten, in, yeah. heel veel bands. Ik speel nog steeds ook in uh, diverse bands. Ik, er is een, ik had altijd Spasmodiek en daarna de opvolgende bands. Cobra's, zoals Konnikov En ik heb ergens halverwege de jaren nul besloten om heel hard te gaan werken. En okay, nergens ja? nee tegen te zeggen. <laughs> en uh, zo ze ben ik onder andere in Me Meccano terechtgekomen natuurlijk ook. En uh, nog veel meer projecten, uh, projectjes als producer, als gitarist, als, uh, als zanger. Uh, uh, ja, altijd bezig met oh. muziek. Mark, wat mij intrigeert, uh, je bent geboren in Amsterdam. Ja. Je bent op jonge leeftijd verhuisd naar uh, ja eigenlijk maar, of Zwijndrecht. Ja. Zwijndrecht. Wat er eigenlijk gebeurde is, uh, mijn vader was een zeeman. Uh, die werkte voor de Holland-Amerika-lijn, onder andere. Uh, dus die voer op uh, passagiersschepen. Mijn moeder ook. Um, ze hebben elkaar op zee ontmoet, heel romantisch. En op een gegeven moment is mijn moeder natuurlijk zwanger geraakt. Die is toen in Amsterdam achtergebleven. En mijn vader is nog een tijdje gaan uh, doorvaren. Uh, de, toen ben ik geboren en mijn oudere zus... En toen is mijn vader werk gaan zoeken op de wal. En toen is hij bij de, uh, het Rotterdamse Openbaar Vervoer terechtgekomen, de RET. RET. Ja. En toen zijn we in een voorstad inderdaad, van Rotterdam terechtgekomen, dat was Zwijndrecht. Oh, ja. Okay. Ja. En van Zwijndrecht naar Maasluis, en zo rond de twaalfde kwamen we in uh, Rotterdam terecht. Ja. Oké. Okay. En wat voel je je nu? Amsterdammer van geboorte of Rotterdammer of ik ben, Europeaan, of Nederlander, uh, wereldburger? Ja, nee, ik, ik, ben, ik heb sowieso een broertje dood aan iedere vorm van uh, nationalisme, chauvinisme. Uh, ik, ik, ja, vind, ik vind Amsterdam niet zo uit, leuk nee. als Rotterdam. Ja. En het is een beetje... Uh, uh, hoe hoe zegt Biefde Hart dat ook alweer... Uh, nou ja, in ieder geval... Uh, my, my house is my only home... Nee, the world... Iets met ja, my, my house, house is, is my, my only home... Nee, wat is het nou? My hupplepup is, nee, ja. is my only home unless it rains. My ja. head <laughs> <Dat> is my only home unless it rains. Dat volg ik ja. een beetje. Uh, ja. En uh, ik heb ook altijd gedacht... Ik zie wel waar, uh, waar uh, het leven mij brengt. En vooralsnog zit ik nog lekker in Rotterdam. Ja. En dan heb ik het prima naar mijn zin, dus... Uh, ze hebben, denk ik. ik geloof dat nou ja, we gingen ja. vooral met Spasmodiek gingen we daar nogal prat op. Dat we een, echt een Rotterdamse band waren. We, ah, we zetten ons ja, ook wel ja, af tegen maar. die, die semi-hippe Amsterdamse bandjes. als Fatal <laughs> Flowers en ja. zo. Met hun haartjes en een uh, pakken. Ja? En, en wij waren wij waren, en de, uh, uh, de, de, de, Ja, waar ik trouwens ja. ook in speel. <laughs> ja, inmiddels. <laughs> okay. uh, maar wij waren echt de zoegers. Zowel ja. op het podium als naast het podium. En we recruteerden ons ja. helemaal ja. suf. En we waren echt de zoegers. Uh, we probeerden iets terug te halen van, van de havens in ons, uh, in ons geluid. De ja. romantiek okay, van dus de havens. Top, ja. En ja. De, zelfs een LP uh, die uh, zo heet. Haven, ja. Haven. ja. ja. ja. Dus... De, de, we, ja, ik heb me er wel schuldig aan gemaakt, maar ik ben nu eigenlijk... Uh, Genoeg, uh, in een stijl ja. waar ik zeg van, nou nee, het, het maakt me helemaal niet uit waar ik... Uh, mijn, als, ik maar, als ik maar naar mijn zin heb en uh, ja, en als nou, het maar niet regent. de weg hier naartoe kwamen langs het Koen uh, uh, Ja, monument. Ja. Nou, daar moest ik toch even bij op de foto. Ja. Mm. <laughs> Je bent echt een jij. <laughs> Je ziet vlakbij, net als Willem de Koning. Ja, Willem de Koning is hier aan de overkant uh, opgegroeid. Oh ja? Voordat hij naar New York vertrok. Er is nog een, een plakket daarover ergens op een, uh, gewoon een huisje. If it's too far to walk to you. If a train don't go there, I'll get a jet or a bus, cause I'm gonna find you. You're gonna see my shadow soon around you. In my head is my only house unless it rains. I've walked the meadow plains. All the deserts on my eyes until I find you. I won't sleep until I find you. I won't eat until I find you. My heart won't beat until I wrap my. My arms are just two things in the way Till I can wrap them around you You can make my sad song happy In a bad world good I can feel you out there moving You're mine, I know I'll find you Song. But if it reaches you before I do, follow the song that I love you, well, that's where I'll find you. Wanneer kwam je bewust in, in aanraking met muziek? Ik werd hem muziek thuis gedraaid toen je jong was? Nee, ik, het was. Uh, het is bijna als dat corny liedje van John Miles. Van Music was my first love. Ja. Dat was het bij mij. Ik weet dat ik gewoon op een ra uh, Dat ik op een gegeven moment een radiootje had uh, gekregen van mijn ouders. En ik weet ook precies welk liedje. Dat was het liedje She Likes Weeds van uh, t set Ja, Peter T. En uh, ik was echt verliefd op dat liedje. Het, ik, volgens mij was het alarmschijf, dus het werd om het uur werd het op Veronica gedraaid en ik zat, ik heb, de, nou ja, gewoon de hele dag iedere keer maar ieder uur weer dat liedje wilde ik horen als een soort van geliefde die je wilt zien of zo. Okay. en eigenlijk vanaf dat moment ben ik, uh, ja, ben ik in muziek gegroeid. Oh, okay. uh, of, en hoe als was muziek wat was je toen? Dat zou een jaar of acht zijn geweest, zo ja. Dat was okay. vrij vroeg. Ben je toen ook uh, achter het singeltje aan gaan jagen? Of was dat de LP. LP. T5-T-set met de Oranje Hoes. Een uh, uh, <laughs> grote hits. Die kon je nog bij, bij benzinepompen kopen tegen, de, in die oh, tijd. Uh, ja. ja. Oké, okay, maar even terug uh, naar je jeugd. Uh, de eerste muziek was, was, was T-set. Ja, Had je ja. toen ook het idee van dat wil ik zelf gaan doen? Wil zelf veel gaan uh, maken? Ik was wel heel erg geïntrigeerd. En ik heb ook het idee dat ik al vrij... Ik had het gevoel dat ik het wel dat ik het ook begreep of zo. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je hebt dat ook met een... Yeah. Als je een bepaalde plaat of je leest een bepaald boek... En je denkt van... Weet je, je gaat zelf doordenken in, in, in de taal van een boek. Of in, dan ben je eigenlijk... Dan heeft ja. het iets in je losgemaakt. En, dus ik denk dat het wel wat losgemaakt. Maar ik was... Uh, uh, Eigenlijk meer geïnteresseerd in uh, uh, popjournalistiek. Ik was ook gek van de popfoto en de Muziek Express en later de oor en zo. Dat spelde ik allemaal. Uh, ik ben altijd een even grote muziekliefhebber geweest. Nog steeds. Als, als muzikant. Uh, dat gaat bij mij naadloos in elkaar over eigenlijk. Uh, dus, ja. Oké. Okay, en, en uiteindelijk ben je een instrument gaan bespelen. Ja, ik ben eigenlijk begonnen met uh, teksten schrijven. Um, ik denk dat ik heel. En ik wel een beetje de, de, de eerste gitaar in je puberteit. En dan leer je een e mineur en een C. En dan, uh, dan kan je al iets van Neil Jong spelen of iets van Bob Dylan. <laughs> ja. Ik heb er echt een mazzel gehad. Ik, ik wil niet zeggen dat ik altijd op het goede moment in de goede tijd mij bevond. Maar uh, ik heb wel de, punk, de punktijd is uh, goed voor mij geweest omdat daarvoor was natuurlijk alles uh, Proch en Frank Zappa. En, uh, ja, en de muziek, muziek, muziek die ik, ik nog steeds mooi vind. Maar ja. dat, je ja. denkt niet meteen, wou, dat, dat ga ik ook doen of zo. Nee. En toen kwam de punk en dat was toch wel heel verhelderend in de zin van dat je dacht van... nou, wacht even, ja, die, die akkoorden ook. allemaal... en als ja. je die dan achter elkaar had, dan kun je eigenlijk hele toffe ja. nummers schrijven. En alle overige uh, conventies werden een beetje tezijde ja. geschoven. En de grondtouw. boodschap telt heel sterk. Ik, ik was altijd vooral ook al met teksten bezig. Dus uh, uh, je maakt een tekst en die zet je dan op drie akkoorden... en dan heb je, ja, dan heb je een, een, een nummer, een urgent nummer... of een goed nummer. En, uh, ik moet zeggen dat ik nooit zo van de echte platte punk was. Van de, de Ramones ben ik nooit echt een fan van geweest... Maar uh, bands als television en uh, magazine en uh, uh, the stranglers ook wel dat vond ik eigenlijk, als het net even voorbij de punk ging dan vond ik ja, het eigenlijk tof ja new wave, ja, een new ja, wave. Ja, ja. later natuurlijk joy division ja. the, the sound the sound niet te vergeten ja, ja. oké okay. en, en, en ik neem aan op het moment dat je je eerste Akkoorden had geleerd en misschien wel op de middelbare school. Uh, begon ja. je toen ook je, je bandjes uh, te vormen? Ja. Uh, je ben, ja, je hebt natuurlijk vrienden die. Ja, die uh, zei, ja Eigenlijk, eigenlijk er, al was dat eigenlijk, eigenlijk al vanaf het begin waren dat leden van Spasmodiek Renier, de drummer van Spasmodiek, die ken ik al vanaf mijn dertiende, veertiende. En die was al aan het drummen. Okay. En uh, toen. Uh, in het begin had hij al een beetje wat mensen om zich heen. En daar sloot ik me dan nog wel eens bij aan. Maar toen speelden ze nog lastige dingen. Deep Purple en zo. En, uh, ja, okay, Pink Floyd ja. en uh, dat soort dingen. Dus dat, dat zat ik er een beetje, uh, een beetje uh, bij met mijn gitaar op schoot. Zonder dat ik <laughs> veel kon. Maar toen kwamen die punten, dus En ik ben al meteen uh, gaan schrijven ook. Ik ben heel snel nummers gaan schrijven. Ik denk dat ik men, uh, mezelf ook nog het meest zie als een songwriter. Ik bedoel, ik zing natuurlijk speel gitaar, Maar ik vind eigenlijk... Dat, dat liedjes schrijven. Dat dat ja. Toen ik twee akkoorden kon spelen, begon ik met liedjes schrijven. Aan, uh, ja, dat heet singer-songwriter. Ja, <laughs> ja, dat, <laughs> ja, maar, ja dat, precies. Dat, vanuit de uh, tekst. Ja, Sons vanuit de. Nou, of? maar nou, dat gaat het een beetje samen op. Je, hebt gewoon, je, je loopt er rond en opeens denk je, ha. En dat hoor je. Of je speelt wat als ik een gitaar pak, dan, ja, dan ben ik binnen tien minuten ben ik, zit ik in een, in een liedje zit ik. Uh, en er ook hè? Oh. Ja, en dan komen ja. Er, meestal schrijft de tekst zich vrij vanzelf dan ook. Uh, ja. Uh, en dat was het eigenlijk toen al, en dus toen had ik die liedjes en die, die ging ik met Reinier, die ging ik Reinier opdringen en de rest verdween ja. een beetje en ik, Reinier en ik bleven over. Um, wat toen gebeurde was Reinier die ging drummen in een band uit Berkel en Roderijs en daar zat Arjo Heijmans in, de gitarist van, uh, van uh, Spasmoniek, de latere gitarist van Spasmoniek. Die band heette Torpedo's, maar ze hadden nog geen bassist. En wederom de punktijd. Bas spelen ja. was heel makkelijk. Want je hoeft alleen maar te kijken wat er uh, de gitarist voor akkoord speelde. En dan deed je de, de, de grondnoot. De laterbal, ja. uh, één noot. En dat met je rechterhand uh, hield je dan heel sterk het ritma. Dus toen heb ik meteen een bas gekocht. En mezelf als bassist uh, geïntroduceerd. Ah. Yeah. He also keeps a cat or seven and a miles far hearing screaming raven, a magic stick, a flying. Dus je invloeden zijn eigenlijk voornamelijk de punk. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk. Uh, ik ben een glam. Uh, ik ben van de Glam tijd. Begin jaren 70. Dus ik uh, Alice Cooper was. En uh, ja, uh, uh, uh, Roxy Music. Okay. Ja. Uh, later was ik een enorme fan van zapper, Maar wat ik later denk dat ik wel altijd met mijn benzen heb overeenkomt met dingen als Roxy Music en Alice Cooper. Ja? Is dat okay. mijn muziek altijd theatraal is. Dat het altijd uh, oh. voorbij Zomaar een liedje gaat. Het moet een soort van uh, concept of, of idee ja, hebben, ja, ja. Uh, urgentie. Uh, en het is altijd een beetje groots. Yeah. Dat gaat bij mij vrij vanzelf. Het wordt altijd vrij ja. gaat vanzelf, gaat het een soort van opstijgen. Ja. En, uh, ja, ja, ja, ja. Maar als je het echt over inhoud hebt en ook inhoud die me heel erg aansprak, dan was het toch Roxy uh, Music. Music. Ja? Uh, ja. Okay, ja. Terwijl dat muzikaal toch weer iets verder van je afstaat. Ja, maar toen ik, ik weet dat ik die tweede plaat, die For Your Pleasure, die kwam in 73 uit. Ik was elf jaar of zo en, en ik woonde in Maastluis. En we zagen dat doe de Strand, zagen we op, uh, Strand, op ja, top op. Ja, ja. En we heel raar, begrepen we helemaal niks van. En die rare mannen met die, die glitters en zo. <laughs> ja. en die, die. Maar we, we waren wel heel erg geïntrigeerd. Dus we hebben de volgende dag om onze zakgeld bij elkaar gehad met een aantal vriendjes. En For Your Pleasure gekocht en dat is... Tot op de dag van vandaag mijn favoriete platen. Ja? Dus, uh, een soort van life-changing plaat is dat denk ik of zo voor mij. Toen ben ik ook meer uh, naar LP's gaan luisteren en uh, meer progress progressieve muziek. En, uh, en Nederlandse invloeden? Uh, Elkwit. Elke. Ja. Ja, ja, ja. En ja. later natuurlijk in de in de jongere, jongere sociiteitentijd. Uh, de Meteors vonden we heel te gek. Ja. En natuurlijk Mecano. Mecano ja. was ik ook al vroeg, uh, die zag ik in Exit hier spelen. Oh. En die vonden we meteen helemaal fantastisch. Dus waren we, ik weet nog dat ik het samen met Rainier, de drummer van uh, ja. Spasmodiek dat wij, uh, ergens, dat, die ergens midden, dat ze ergens midden in de nacht speelden of ze op een festival. En dat we meteen erg onder de indruk waren okay. van uh, natuurlijk, in Rotterdam had je de Rondo's. Dat was echt een punkband. Uh, maar die wel ja, zich vooral op een hele bijzondere manier profileerde. Waar je ja, wat, wat indruk maakte. Ja. En, uh, ja. ja maar punk is uh, toch heel wat anders dan die pro Dat ja. leek al op een neer dansen. Heel wat ja. je dak gaat. Dat is echt heel uh, anders. Ja, ja, ja precies. Echt mooi, maar ja, het ja. was wel voor mij... Uh, ja, het, het goede mom het goede moment. Weet je, ik was toen in jaar of 16, ja, 16, 17, ja, dan toen, dan je toen, toen het op, kwam. Ja. En... Uh... Je werd, je werd niet al te vrolijk van dat harsjezer eigenlijk ook. Uh, <laughs> oh, uh, als je zo jong well, bent en je, en, je, en je weet je, dat is eigenlijk helemaal niet goed voor je of zo. Nee. En dat had zo'n energie. Ik weet dat we op een schoolfeest waren en dat ze lust voor Life draaiden van uh, Iggy Pop. Ja, pop ja. En dat we echt gewoon het voelden, weet je. Of, ja. Yeah. Ja. Echt ja, gewoon een het, het couplet later om stonden te springen. Ja. Het, ja. Uh, van die, uh, alsof er een nieuw tijdperk aanbrak ja. of zo. Uh, ik vond en er zit het energie in en je gaat ja. bewegen bewegen inderdaad. en dat appelleert heel erg. Ja. aan jou als, als, als ja en, en, en, de, en de sfeer in die tijd was was niet zo vrolijk nee, En dit, dit het, maakte wat los ja het was natuurlijk een hartstikke koude oorlog en werkeloosheid en uh, ja. ja het was een mistroostige ja, tijd uit. eigenlijk ja. Ja, daar was het denk ik ook een reactie op. Ja, ja. zeker. Op no, no future, future he, natuurlijk. No future. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, maar achteraf misschien heeft het mooie herinneringen opgeleverd. Ja, ja, ja. Van, omdat je toch probeerde uh, op een of andere manier nog wat ja. van te maken. Ja. Of naar dingen te gaan waarvan je dacht. Ja, het, was ook, het is natuurlijk ook... Uh, en ook weer dat afzetten. Uh... Ja, maar het is ook 16, 17, 18, ja. weet je wel. Het is je, je eerste ja. meisje. Je, ja, ja, ja, ja, ja. Je, weet je wel. Uh... Before Write this letter. Here are the secrets you must know. Until the cloak of evening shadow changes to mantle on the dome. Will it be sunny then, I wonder Rolling and turning How can I sleep? Hold on till morning What if I fall? Over the hills and down and far below Lying on stony ground the fragment. Truth is the seed we try to sow Marking the time spent on our journey ik ben uh, de ziekenverzorging in gegaan op een gegeven moment. Oh, Toen ik uh, helemaal niks meer kon, uh, kon uh, vinden, om, om uh, geen werk meer kon vinden, ben ik uh, de ziekenverzorging in gegaan. Ik was eigenlijk graficus, van uh, ik had een grafische opleiding, okay. maar er was geen, geen, geen werk in te vinden. Dus ik ben, uh, ik, weet niet. ik kwam op, op, op een feestje terecht uh, uh, in een, uh, uh, een een zusterflat. Ja, ja, dan vond ik het, dan ja. heb ik het vreselijk naar mijn zin gehad. Ja, Je het ja, al. Ja. En toen een paar ja. maanden later zag ik een uh, advertentie voor diezelfde, datzelfde, die, datzelfde ja, verpleeghuis. Ja. Dat, ze, dat ze mensen zochten voor de opleiding ziekenverzorging. Ik denk, maar, ik heb toch ja. niks te doen, waarom niet? Ja, ja. En, uh, ja. Zodoende ben ik iets van tien jaar uh, oh, uh, ja. uh, ziekenverzorger en later psychiatrisch verpleger geweest. Uh, ja. Ja. Dat geeft ook wel voldoening, denk ik. Ik, ik, ik ja. heb dat altijd met heel veel plezier ja. gedaan. Heel veel plezier. En spasmodiek is dus uiteindelijk ontstaan in de gangen van weer diezelfde zusterflat. Vind daar ook die naam of.? Ik heb hem niet zelf verzonnen, maar ik denk dat het wel te maken heeft. was eigenlijk de eerste versie van Spasmodiek, was een soort van broederband, verplegersband. Dus we waren wel heel erg bezig met dat verval en die dementie. en die psychische ziekte en aandoeningen. Maar de term spasmodiek, slaat dat ook erg? Heeft het een. Bepaalde inhoud. Het dus grapje is het betekent krampachtig. Maar oh, spasmodiek. Ja. Spas je hebt ook een, uh, je hebt een ja. jazz standard, dat heet Spasmodic Mood. Dus het is wel een, uh, okay. een woord. Ik weet niet hoe gangbaar het is in het Frans. Wij gebruiken de Franse versie natuurlijk. Um, ik, ik zal je vertellen dat uh, we hebben heel lang Spasmodiek geheten, omdat de, de drummer, die het niet reenert de drummer voor neer in Spasmodiek. Die had verkeer in het woordenboek gekeken. Dus hij <laughs> dus ja. heeft een uh, spas En ik vond Spasmodiek heel mooi. Omdat het meteen een beetje denk aan de human leak en zo. Oh, en de mensen ja, die ja, ja. in die tijd goed vonden. <laughs> toen moest we opeens spasmodiek gaan heten, Dat was ontzettend wennen. Dat is wat we me <laughs> kwamen achter dat het verkeerd uh, geschreven was. Nou, <laughs> ja, dat hoeft toch niet voor een naam. Dan mag ik kiezen. Ja, we hadden het ook ja. wel kunnen houden misschien. Ja. Maar. Ja. Dus je had Hoorlijk. naast je werk nog steeds spasmodiek. Ja. Waar jullie mee oefenden. Ja. Op te nou, we zijn begonnen in de, eigenlijk in de gangen van, een, uh, van het zusterhuis uh, met eindeloze jams. Gewoon, we speelden. We, we, ik kan me nog herinneren dat er op een gegeven moment een bacterie rondging in het verpleeghuis. Dat, uh, iedereen ziek, dan, dan was het personeel ziek en dan we, waren de, de, de bewoners ziek. En dan, uh, uh, dan waren we aan het jammen en dan opeens dan kwam er weer een golf uh, naar boven <laughs> En dan uh, rende je naar het toilet. En je speelde door. En dan kwam je terug en dan had niemand nog gemerkt dat je... Werd, dat je dat, dus je hing gewoon met je gitaar om en je ging weer verder met spelen. eindeloos En ik denk dat dat wel een soort van de bodem is geweest... voor wat pas Monique later is geworden. De, die vrijheid hebben we wel altijd... Uh, uh, hebben we altijd hoog in het vaandel gehouden. Ja? We hebben ook nog wel eens een patiënt of een bewoner achter de drums gezet. Uh, oh, zo, speel maar leuk, mee. Ja. En... Uh, ja. en uh, dus uh, ja, echt gek, om met Wim T. Schippers te spreken. Ja. Dus, uh, daar waren we altijd al heel erg van. Uh. En toen uh. heb je ook al, zeg maar, wat uiterste in de muziek verkend met elkaar. Ja, want Spartwoordik begon natuurlijk met een redelijk. Nou, hoe moet ik het omschrijven? Een. een redelijk gedreven muziek, maar ja. redelijk uh, hetzelfde. En later is het. Nou Gaan ja, kijk mij, we, we, Nee, we zijn. We, we, daar, daar zijn we begonnen. Gewoon heel erg. Eigenlijk heel experimenteel. Met eindeloze jams en, en uh, experimenten. Ook mensen die niet konden spelen. Die moesten meedoen. En, uh, gewoon een, een beetje. Nou ja, ook een soort van anti-muziek uh, yeah. bijna yeah. of zo. Gewoon gek doen. Eigenlijk. En toen op een gegeven moment. Uh, de band waar ik eerder over vertelde, uh, Torpedo's, daar zaten dus Rainier en, uh, en Arjo in. Yeah. En die heb ik er toen op een gegeven moment bij gevraagd. Maar Rainier en Arjo waren echte muzikanten. Die konden echt goed, okay. uh, toen al yeah. ontzettend goed spelen. Rainier kon echt tellen en uh, noten lezen <laughs> en uh, ritme houden. En, uh, en Arjo, ja, die was altijd fan van Clapton en zo. En al die, die oh, yeah, uh, helden, yeah. dus die, die konden... Uh, die kon, zeer, uh, die kon toen al heel goed gitaar spelen. En, en van daaruit, Martin die kwam mee uit het verpleeghuis eigenlijk. Martin is mijn, was mijn, uh, mijn uh, verplegervriend. Ja. Dus dat, dat is spasmodiek geworden. Uh, eerst nog een tijdje als een quintet met, een met twee drummers. En, uh, twee drummers. We probeerden nog een klarinetist en we, we hebben nog een, een tijdje een saxofonist gehad. Maar op een gegeven moment was het gewoon duidelijk dat wij vieren. Dat was de Fab 4 weet je wel, dat die had, had een chemie ja. en, uh, en dat is so. tien jaar bij elkaar gebleven toen uiteindelijk... Ja. Uh, en heeft zich ontwikkeld tot het spasmodiek wat debuteerde ja. in 86, hè. Ja, 86 met die eerste plaat, dus, ja, eigenlijk wel degelijk. We, ja. we, uh, ja, we hielden ook voor een rock op, de, op een gegeven moment, we, wilden we ook goed spelen en, en uh, rock invloeden, dan heb je Alice Cooper al eigenlijk. Ja. <laughs> en, uh, uh, ja, we wilden, wel, we wilden goed zijn ook. Okay. We, wilden, we repeteerden hard en we, we wilden strak zijn ook, en medogeloos zijn. En, uh, daar werkten we hard aan. Ja. En wanneer ben je begonnen met zingen dan? Ik ben eigenlijk begonnen met teksten schrijven. Dus die waar, ik ben bij Spasmodiek eigenlijk uh, in die gangen. Ben ik echt begonnen, begonnen met zingen. Omdat ik altijd al teksten schreef en een beetje die liedjes ja. schreef. Die liedjes die waren toen niet uh, aan de orde. Omdat we alles improviseerden. Maar ik had altijd wel een tekstboek voor handen met, uh, dingen die, met teksten die ik dan kon improviseren. En, uh, ja, en toen we op een gegeven moment... Ja, werd het ook wat... Martin en bijvoorbeeld Martin... Ik was van huis uit natuurlijk bassist. Martin was gitarist. De, Martin de bassist van... De, de huidige bassist was... Ja. Dus ze hebben we ook nog van instrumenten geruild. Ze dus van... Ga jij maar... Gewoon ja, je om onvoorspelbaar om, ja. om, om ja. te zijn. Om het gewoon... Uh, om ja. het spannend te houden. Ja, nou eigenlijk... Dus dat zingen, dat ging vrij vanzelf. Dat, ik, dat ja, ja. ik weer wel de zanger werd. Oh. Gewoon, uh. Nou, het grappige is... Ik, uh, uh, toen ik begon met zingen... Helemaal in het begin. Met, dus mijn liedjes ging zingen... Toen uh, was ik een beetje als die Bart uit Asterix en Obelix. Van, uh, oh. Je zingt niet. <laughs> ja. Ja. En dat <laughs> kwam eigenlijk omdat ik, ik luisterde toen naar nou ja, Alice Cooper, ja. uh, maar ook de sensationele Harvey-band, zelfs Johnny Rotten, die ja. zongen allemaal vreselijk hoog natuurlijk. Oh, en ik ja, kon niet ja. zo hoog zingen. Ik had een baritonstem. stem. Ja. En dat wist ik toen nog niet. Dus ik zong gewoon. ik wist niet beter of als je rock zong dat je dan hoog, hoog zingen. moest zingen. Ja, dus dat okay. was niet erg toonvast. Ja. Dus later leerde ik pas, ook de met de dank aan ja. Ian Curtis denk ik en Jim Morris, en dat je dus ook gewoon uh, uh, lager kunt zingen. En okay, toen, vanaf leuk. toen uh, ja. ging het zingen lukken. <laughs> ja, ik, inmiddels heb ik een mooie facet en uh, ik had ja, best wel de ja. hoogte in, maar uh, ik moest echt ik laag, bereik, lager man. beginnen. Ja, knap ja. ja maar jullie oefenden heel veel, ja, vertelde je. Um, en dan wil je eigenlijk ook op gaan treden, neem ik aan. Ja. Als, je, als je zoveel oefent, dan wil je het ook gaan... Ik, dat ging in die tijd nog vrij vanzelf. In de zin van je die, die eerste paar optredens regelde jezelf. Je kon heel goed spelen en in Delft... Uh, in Rotterdam was dat wel een plek in, in, van een van de Je had overal die OJCs natuurlijk in die tijd, die open jongerencentra, ja. die altijd op zoek naar bandjes waren. Dus ik wist van even je bandje opsturen uh, of uh, en dan kon je gewoon spelen. Maar wij kregen al vrij snel ook een manager, iemand die zei van laat mij dat doen, laat mij die uh, laat mij die, uh, optredens regelen. En toen vanaf toen ging het eigenlijk, uh, ja, speelden we wel iedere twee we of iedere week uh, hadden we wel optredens. Voordat uh, er ook platen uit waren. ja, ja, ja. ja. Dus ook tegen de tijd dat we die plaat gingen maken... In 1986 hadden we ook al een aantal demo's gemaakt. Dat was al, ons geluid had zich al redelijk uh, gefilterd. En we waren goed op elkaar ingespeeld. Dus we konden, uh, ja, we konden wel van leren trekken in de studio we ook. Uh, ja, was toch ja. een andere tijd met al die OJC's en zo. Hè. Dat, ja. veel, hè? dat is veel, hè? Dat is wel veranderd. Hè? Je hebt veel minder van dat soort ja, uh, kleine is, zaaltjes. Ik, ben, ik ben blij dat ik nu vandaag de dag geen artiest, nee? he, een jonge artiest ben... die moet proberen ja. dingen als optredens uh, te, te vergaren. Want het is, dat valt niet mee, hoor. Ja, is, uh, ja we hebben ook vaak gehoord dat uh, toen de tijd... ja, dat was misschien een jaar 60, of 70, 80 of, of, of zo... dat je ook de bijstand had. Dus ja. Dat, ja, als je een muzikant, ja, dan ja. Hoeft in die continu te... Nee. Ja. Ja. Dat, dat, eigenlijk de hele muziekscene had en uh, uh, ja. uh, werkenluister. <laughs> maar... Maar ja, je had yes. ook nog de PKR. Eh, er was toen ook geen werk. Vaak wordt er een ja. beetje op neergekeken. Maar ja. laten we wel zijn, er, er was ook heel weinig werk. Ja. En, uh, ik weet niet waarom. Ik, ik had toen de keuze. Ik, ik ben toen de ziekenverzorging gaan doen. Om, ja, ja. Omdat ik dacht van... Uh, ik wil toch iets, doen, ja. iets ja. doen of zo, ja. maar ik had net zo makkelijk een, een ja. uitkering ja. kunnen nemen. En uh, dus, ik, ja, ik ben van mezelf niet zo gedisciplineerd. Het is altijd wel goed als ik even iets... Uh, je <laughs> ja, best ja, kan dat ja. als, uh, als ik een, een werkloosheid uitkering had gedaan. Je je bed of zo. De, ja, ja. ja, precies. Ja. Dat is ja. ik lui als geworden of zo. Ja, ja daarom. Ja. Dus, nee, daar ja. Hebben we hebben het ook wel eens over, over de, toch die grote verschillen in die tijd. Inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. Want ik denk wel dat er evenveel muzikanten toen als nu zijn eigenlijk. Hè? Alleen ja, het ja. is nu moeilijker. Ja. Ja. Ja. ja, het is natuurlijk nu ook wel gescholderd. Het was toen ook wel... Ik denk dat in die tijd nog wel... Die punketels nog wel een beetje ja, ja. uh, rond ging. Ja. ja, nu kon vrij snel gewoon een band beginnen. Ook omdat natuurlijk leger mensen genoeg tijd hadden om, uh, ja. om te rapten. Hoewel ik altijd het idee heb dat veel bands van met name Rotterdam meer voor de, voor de drank en de speed gingen dan voor die, weet je wat die... Je, je Gewoon optreden Natuurlijk, maar, natuurlijk de, ja. drink je bij, maar wij gingen bijvoorbeeld bij, voordat wij het podium gingen. We vonden het spelen zo leuk, dan ga je niet verneuken met, uh, nee, is, met drank. Nee. Ik, een of twee keer dat ik dronk op het podium heb vond ik het helemaal niet leuk, omdat ik dacht van... Fff. Het is vervelend dit. Nee. Ik beleef dit niet. Zo. Nee. En na afloop is... Maar na afloop mag er natuurlijk. Mag ja, <laughs> alles. Ja, ja, ja, ja. ja, maar nou ja, we, daar hebben we elkaar altijd op, wel op gecontroleerd. Ah, okay. van, dat gaan we niet doen. Nou, we gaan niet daad, dronken ja. het dronken podium op. Is, uh, seks, ook omdat je, je, We hebben ook altijd wel besef... Van, ja, je, sta, je speelt voor een publiek. Je, je, je, je moet tuurlijk, je ook waarmaken. Ja. Uh, ja. We waren niet arrogant in de zin van... Uh, ze, ze vinden het maar leuk. Nee, we wilden wel echt... Uh, ja, Gezonde instellingen. Erkenning uh, uh, en yeah. ja. Soft boots held to the light-like bottles. En ik wil eigenlijk uh, weten, ja. van, uh, jullie waren aan het oefenen, en wanneer kwam die eerste plaat? En hoe heb je dat bereikt? Hoe heb je die platenmaatschappij gevonden? We hebben die eerste, uh, uh, we speelden in Rotterdam met een Belgische band, die heette La Muerte. En er was sprake van dat de, hun uh, geluidsman was het denk ik, Paul Del Noir. Die uh, had een eigen platenmaats bij Soundwork. Die bracht de dingen van Lamuerte uit. En die band voelde wel ons ook wel verbonden mee. Dus dat vonden we wel goed. Um, en, maar ook Tuxie de Moon, die zat toen ook in Brussel. Het label zat in Brussel. Dus die had een beetje zijn eigen labeltje. Uh, en uh, we wisten dat hij kwam. Dus we hebben ook heel erg uh, daar naartoe gewerkt. Van, uh, hij moet de, uh, blijven en hij moet luisteren. De manager heeft daar werk van gemaakt. En uh, hij wilde wel een plaat met ons maken. Uh, en dat hebben we toen gedaan. We zijn toen naar Brussel gegaan. Hebben we hebben een wild, uh, paar wilde weekends uh, doorgemaakt. En uh, daar hebben we die eerste plaat opgenomen. Uh, die werd meteen heel goed ontvangen, ook. In Nederland, vooral door de oor. <laughs> Toch. <ja. laughs> en de vinyl. En, uh, ja. de, dus de pers was er uh, zeer over te spreken. Uh, Jullie ja. zelf ook? Wij vonden het zelf... Wat je had een producer. Ik, ik kan CD's sowieso nu pas echt luisteren naar platen uit die tijd. En dan denken ik ook vandaan. Nou, wow, wow. Ik hoor nu een beetje wat die meneer van de oren ook hoorde. Maar op dat moment zelf hoor je natuurlijk allemaal dingen. wat je denkt, van dat kan beter. Ja, of dat kan, uh. Ja. Uh, we vonden het zelf te ver in, een studioplaat. Uh, uh, maar dat, zo werd in die tijd opgenomen. Je nam alles zo dood mogelijk klinkend nam je het op. En dan zet je er in de, bij het mixen, zet je er allemaal effecten op, dat het klonk als een ja, ja, soort van big okay. sound. Uh, ja, ja. Oh, uh, oh, en wow. dat is ja. toen heel, wat, uh, ik geloof dat alles omste beurt in een heel klein, heel klein kamertje werd ingespeeld, de gitaar en zo. En, uh, en je gaf net aan, jullie waren ook erg van de improvisatie. En, ja, dat Probeer je dat, dat echt, maar eens vast precies, te de, in, in twaalf nummers ja, op een LP. Ja, in dit geval zelfs vijf nummers. Dat was een mini-LP nog in die tijd. Maar, maar dat is altijd ons probleem. Spas, want ik heeft, vooral in die eerste periode uh, hebben we, was ons grootste probleem altijd... hoe krijgen we dit uh, op plaat? En dat is ons nooit echt gelukt. Ik denk dat het ons pas later bij reunies uh, beter gelukt is. omdat uh, Ook door de middelen. Dat het betere middelen ja. waren. Maar we hadden een beetje de pech dat in die tijd... op die manier werd opgenomen. Ook als we, ook als we naar Eindhoven gingen, naar de tango-studio... Dat was altijd, heel gevleugd was altijd de, de, degene die het opnam die zei van, nee, dat komt wel goed in de mix. Het klinkt nu nog nergens naar, maar dat komt wel goed in de mix. En dat we dat toen, ja, we waren nog beginnen, dus ja, dat ja. vertrouwde je. Ja. En, uh, en later dacht je, ja, maar het is helemaal niet goed gekomen. Dat klinkt nog steeds plat. Of het heeft nog steeds niet de soul die je wil dat, he, dat het moet ja. hebben of zo, weet je wel. Ik had dat beter moeten doen. Als dan we... jullie had gelegen, had je het gewoon liever als band in één keer ingespeeld? Ja, dat ja. je een beetje de live... Precies, en dat durfden we pas bij onze derde plaat gewoon ook te zeggen, gewoon tegen ze tegen, nee we willen dit live doen, we klaar, allemaal tegelijk. En, ja. uh, en dan sta je ergens in een kamertje met een microfoon, maar wel terwijl die band uh, speelt. Uh, het is allemaal tegelijk, ja. Dus dat, dat was even een struggle nog in het begin. En uh, ook om die reden werd ons, ons tweede album, waar we geprobeerd hebben, maar eigenlijk met die technieken die niet werkte om een, een live geluid te kregen... dat, dat werkte heel averechts. Die tweede plaat, dat lukte helemaal niet in de studio. Dat ja, werd heel lang over dan, over Ja, en dat elkaar, was dus ja. meteen de moeilijke tweede plaats. van de Cellar of Roses, heette die. die werd mm -hmm. uh, nou, hij werd niet eens unaniem gekraakt. De oren kraakten hem. Ja, <laughs> was, die ja, die was heel belangrijk. Ja, ja, ja. ja, maar dat nam niet weg, hoor. Dat we toen al een hele populaire live band waren... en veel speelden... en uh, uh, ja, op kracht waren in die tijd. Ja. Je speelde echt vaak, een paar keer per week? Of Jawel, ja. Ja, ja, toch wel, wow. eerste ja. Eerste toertjes, we gingen naar Oostenrijk, waar we heel goed ontvangen Oostenrijk, werden. Ja. Duitsland deden we optredens. Dat IJzeren Gordijn was net een beetje aan het wiebelen. En ja. we zijn toen ook naar Hongarije geweest, weet ik nog, en Tsjechië. Brachten wow. platenmaatschappijen jullie ook? In Europa uit? Of hoe, hoe, hoe kwam die populariteit daar dan? Uh? Nou, dat was echt gewoon een soort van landverovertje. Uh, spelen, de, uh, gewoon er naartoe gaan en spelen. In het begin nog, uh, uh, ja, gewoon nog ergens op de bank slapen of op de vloer uh, en uh, maar gewoon voor niks spelen, maar gewoon spelen, zorgen je laten zien. Spelen, ja. en, uh, ik weet dat we in, in Oostenrijk speelden, in Wenen eigenlijk, omdat we iets zochten, we waren op weg naar Hongarije naar een grote festival. En we zouden in Wenen dan een soort van, bij wijze van tussenstop, ergens gewoon even, even voor niks even spelen. Zodat we daar konden blijven slapen bij mensen. Een ja. soort so, so voor wat, hoor, wat hoort wat optreden. Dat, dat was ons meest succesvolle optreden. Okay. Okay. <lacht> Braak we de tent af. Ja. ja. Te gek. Met z'n allen in de bus. En dan met z'n allen ik... in de bus. Ja. Ja. Eigenlijk vind ik zelf die tien jaar, dat we met Spasmatiek die eerste tien jaar... Eigenlijk hebben we meer in de bus gezeten dan dat we op een podium hebben gestaan. Ik bedoel, uh, in een band zitten is natuurlijk gewoon wachten en reizen. Ja, klopt, ja. Maar ja. er is niks leukers. Nee. Ik, nee, ik weet ook niet waarom dat is. maar het is gewoon, <laughs> ik heb, Je hebt nooit het idee van, uh, goh, uh, wat is oh, dit voor ja, veel. Maar we, we waren ook wel een hele harmonische band. We waren gewoon wel nou, niet eens per se grote vrienden of zo. Vrienden moeten ook weer ruzie maken en heftig. Ja, we waren gewoon, ja. we konden het goed met elkaar oh, vinden. Okay. We, we ja. speelden graag met elkaar. We, we hadden dezelfde humor en uh, ja, heel uh, yeah. ja. Dat geloof ik ook. Dus, ja. uh, we hebben nooit echt, uh, een band die nooit ruzie heeft gehad eigenlijk. Nooit echt nooit uit, slaande gekocht, ruzie, uh, ook, nee, nooit slaande ruzie of uh, ja. dat soort ellende. It